6 uur. Dit is Radio 1 met Bert van Sloten. Goedenavond, zo duidelijk in het NOS Radio 1-journaal. Komt er vanavond dan eindelijk duidelijkheid over het Fanny Blankers-Koenstadion? En hoe valt de naam Jan van Zanen in de Utrechtse domstad? Joseph Interhe, die vraagt en hoort. En nu hoort u het NOS-journaal met Doron Meegens. De vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad van Utrecht wil dat oud-wethouder Jan van Zane de nieuwe burgemeester wordt. De 52-jarige VVD'er is de enige overgebleven kandidaat om Aleid Wolfsen op te volgen. De pvda Wolfsen wil geen tweede termijn in Utrecht en stopt op 1 januari. Van Zane krijgt meteen al opdrachten, zegt GroenLinks-fractievoorzitter Helene de Boer. Hij moet meteen aan de slag gaan met het weer leren kennen van de stad... want hij is natuurlijk toch acht jaar weg geweest... en in die acht jaar is er heel veel veranderd. En uh, waar hij ook mee aan de slag moet... is uh, Utrecht echt op de kaart uh, zetten en houden uh, in het land. Dus dat is ook een uh, belangrijke taak voor de burgemeester. Jan van Zanen zat van 1990 tot 2002 in de gemeenteraad van Utrecht... en van 1998 tot 2005 was hij wethouder van Financiën en Economische Zaken. Minister Dijsselbloem zou het liefste zien dat frauderende Rabo-medewerkers worden vervolgd. Vorige week werd bekend dat de Rabobank voor een kleine 800 miljoen euro schikkingen heeft getroffen... vanwege manipulatie met rentetarieven. Als er maar even mogelijkheden zijn, moet er vervolging worden ingesteld, zei Dijsselbloem bij RTLZ. Ik vind dat daar buitengewoon serieus naar gekeken moet worden. Echt inderdaad voor dat rechtsgevoel van mensen. Heel veel mensen begrijpen niet, ikzelf ook niet, dat je met dit type fraude weg zou komen en dat is toch het gevoel wat dan blijft hangen. Volgens Dijsselbloem is het daarom goed dat het OM kijkt of vervolging mogelijk is. De minister benadrukte wel dat het OM daarover gaat. De kleutertoets die de ontwikkeling van kinderen van vier jaar meet... moet worden afgeschaft. Daarover heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen. Volgens de indiener, Kamerlid Roch van het CDA... is de kleutertoets niet betrouwbaar... omdat de ontwikkeling van kinderen op die leeftijd erg grillig is. Rog zegt dat wat kleuters op maandag weten... ze soms op dinsdag weer zijn vergeten. Scholen moeten volgens hem zelf weten... hoe ze de ontwikkeling van kleuters volgen. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Guido Westerwelle... heeft de Britse ambassadeur op het matje geroepen. Aanleiding zijn beschuldigingen van spionage. Het spioneren gebeurde met een afluisterpost. De zaak ligt erg gevoelig, zegt correspondent Arjen van der Horst omdat deze post midden in het diplomatieke hart van Berlijn staat... op 150 meter afstand van de Amerikaanse ambassade. Hiermee kunnen ze dus mobiel telefoonverkeer onderscheppen... wifi-signalen, inclusief die van de vele Duitse ministeries in de buurt... en ook het Rijkskansleramt van Angela Merkel. Heel pikant. Vorige week werd ook de Amerikaanse ambassadeur in Berlijn ontboden... nadat bekend was geworden dat de Amerikaanse overheid... de mobiele telefoon van bondskanselier Angela Merkel heeft afgeluisterd. De PvdA in de Eerste Kamer wil de benoeming van burgemeesters in de grondwet houden. Dat is opmerkelijk, want in het regeerakkoord van VVD en PvdA staat dat burgemeestersbenoemingen door de kroon uit de grondwet gehaald worden, omdat burgemeesters feitelijk door de gemeenteraden worden gekozen. Het wetsvoorstel van D66 werd in september aangenomen door een ruime meerderheid in de Tweede Kamer. Ook VVD en PvdA stemden toen voor... De Nederlandse staat geeft drie schilderijen uit de Gouden Eeuw terug aan de Erve Goudstikker. Minister Bussemaker neemt het advies daarover van de restitutiecommissie over. Die commissie doet onderzoek naar gestolen of verkochte Joodse kunst. De schilderijen waren tot 1940 eigendom van de Amsterdamse kunsthandelaar Jacques Goudstikker. Na omzwervingen via onder meer nazileider Herman Keuring en het Museum der Beeldende Kunsten in Leipzig kwamen ze in handen van de Nederlandse staat. Op advies van de restitutiecommissie gaf de staat eerder meer dan 200 schilderijen terug aan de Erfengoudsticker. Het weer is bewolkt, trekt regen over het land. Daarbij is het maximaal 8 tot 11 graden. Vanavond wordt de wind westelijk, vallen er aan zeebuien met kans op windstoten. Morgen een enkele bui met in het noorden een opklaring. Later gaat het in het zuiden weer harder regenen. Het wordt dan 10 tot 12 graden. John, het blijft maar groeien, het aantal files. John, ja, inderdaad, 73 stuks. Goed voor 336 kilometer. Nou, er zijn veel ongelukken gebeurd onder meer op de A9 richting Alkmaar. Daar staat tussen Badhoevedorp en Knoop het Velsen 10 kilometer. Bij Knoop het Velsen is de linkerreis ook dicht. De A12 Utrecht naar Arnhem is een vrachtwagen stilgevallen bij Maarsbergen... Die blokkeert uit de rechter ook en de gevolg is 3 kilometer file. De A50 zolle richting Apeldoorn. 6 kilometer file bij Apeldoorn-Noord door een ongeluk. Daar is de linkerrijst ook dicht. En op de A58 breda naar Tilburg is het misgegaan bij Kropens Sint-Andersbos. Ook daar staat inmiddels 6 kilometer file. En ook daar is de linkerrijst ook dicht nog druk op de N15-Europoort richting Rotterdam. 15 kilometer langzaam rijden tussen Spijkenisse en, en rotterdam charloes En de N50, Zwolle en Meloort, is in beide richtingen dicht door een ongeluk. Weg is dicht bij Kampen. Al het verkeer wordt daar omgeleid via de af- en toerit Kampen. Richting Zwolle staat inmiddels een file van 3 kilometer. Ik heb straks nog nieuws voor u over het proces tegen de Twitter-dreiger van Leiden. En we hebben nieuws over de frauderende gedeputeerde. Hoort u allemaal zo.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 En ja, ook natuurlijk die van de domstad. Zijn naam valt in Utrecht in ieder geval goed. Er zit lekker veel aas in zijn naam. Jan van Zonen. De voordracht van de gemeenteraad is duidelijk. Jan van Zanen moet de nieuwe burgemeester van Utrecht worden. Josephine Treje is in Utrecht. Josephine, hoe wordt er op straat gereageerd? Nou, best heel positief eigenlijk. Ik, um, het kan ermee te maken hebben dat veel Utrechters ook niet meer zo enthousiast waren over Aleid Wolfs. Daar zit het burgemeester. Maar ik ben met de foto uh, van Jan van Zane de straat opgegaan. En niet iedereen herkende hem. Wat moet ik hiermee? Het is een nieuwe burgemeester. Oh, ik ken hem niet. Jan van Zane heet hij. Dat is mooi. Weet u wie dat is? Nee. Weet u wie dat is? Jawel. De nieuwe burgemeester. Oké. Okay. Jan van Zanen. Oh, Oké. Okay. Leuk. Vanmiddag is hij voorgedragen. Oké. Okay. Leuk voor hem. Hij is nu uh, burgemeester van Amstelveen. Oh, daar heb ik van gehoord, ja. Ik vroeg me af of u een tip heeft voor de nieuwe burgemeester. Nou, ik, uh, ik zou zeggen vooral daar blijven. Waarom? Uh, nou, ik denk dat we de beste burgemeester van Utrecht hebben gemist hier. En wie is dat? Henk Westbroek. Die had u graag gezien. Ja, die had ik graag gezien. Dat vind ik wel goed. Een beetje feeling met de stad, dat vind ik altijd leuk. Heeft u een tip voor hem? Een tip voor hem. Goed luisteren naar de bewoners van Utrecht. En uh, ja, dat is denk ik tip, hè? En waar moet u meteen aan beginnen als dat nu ligt? Luister naar de samenleving. Ja, dat hij een pinotomaat op Jansker moet zetten. De hood van cultuur? Dat is al een goede. Dat vind ik wel een hele goede. <laughs> dat is voor Utrecht zeker. Ja. Uh, nee, dat hij goed moet kijken wat de mensen willen. En voor de rest, ja. En wat moet hij meteen aanpakken in de stad? Poeh, ik denk meer fietsenstallingen misschien. <laughs> dus voor de rest uh, kan ik het niet zo snel bedenken. Ja, oké. Okay. Goedenavond, meneer. Hallo. Kijk u eens? Is het hem geworden? Dat dacht ik al. Ja, het is geen verrassing, hè. Jan. Natuurlijk ken ik hem. Onze oud wethouder, ons oud raadslid van de VVD. En ik ben er heel blij mee. Was de enige goede kandidaat volgens mij. Hij Wat ziet... zijn zijn kwaliteiten? We hebben hier, ik heb hier in de gemeenteraad gezeten de afgelopen 3,5 jaar. Ik ben er net uit. We hebben echt iemand nodig die uh, met humor en met uh, duidelijke kracht de raad kan leiden. En de VVD hier ziet u wel zitten voor Utrecht? Ja, ah, logisch. Tweemaal. Uh, PvdA in Rotterdam en Amsterdam. Dus twee keer VVD, Utrecht, Den Haag. Het lijkt me heel logisch en heel goed. Ze hebben hem ook onder andere uitgekozen voor zijn sociale kwaliteiten. Ja, is dat belangrijk? So sociale kwaliteiten, daar moet u meer bij denken dat hij met iedereen het goed kan vinden. Mij kan ook heel uitstekend een lint doorknippen met een oude mevrouw die honderd geworden is praten of met een buurtcomité overleggen. Dus hij is uh, sociaal handig. Hmm. Hij ziet er ook echt uit, zijn burgemeester, hè? Ja. Gijs mij... haar, lijn ja. in het gezicht, brilletje, keurig in pak. Ja, volgens mij is Jan, toen hij in Wiegel lag, al gaan lijken op een burgemeester. Hij is zijn hele leven al geweest. Hij was voorbestemd, mevrouw. Ja, dat was Josephine vanuit Utrecht over de nieuwe burgemeester, Jan van Zanen. A2VD-gedeputeerde Ton Hoijmaijers... die zat voor de tweede zittingsdag vandaag in de rechtbank van Haarlem. Hij wordt verdacht van fraude, van omkoping en van valsheid in geschriften En ook nog eens van witwassen. Verslaggever Edwin van den Berg die volgt de zaak voor ons. Edwin, wat is er vandaag op deze zittingsdag allemaal besproken? Op deze tweede van de in totaal vijf zittingsdagen confronteerden de rechters uh, Hoijmeijers met uh, alle facturen die hij het meest uh, nog via, zijn, uh, uh, via het bedrijf van zijn vrouw Move Consultants heeft gestuurd naar tientallen relaties in de wereld van de bouw. En dan heb je het over aannemers, uh, grote projectontwikkelaars. Uh, uh, facturen nadat hij die bedrijven had geadviseerd. Facturen die ook werden betaald. Maar, zegt het OM, dat is smeergeld. Omdat er wel degelijk uh, voor die betaling van. Van op het provinciehuis als gedeputeerde een tegenprestatie werd verwacht. En dat hij bij belangrijke vergaderingen in Haalem een voor zijn relaties gunstig besluit nam. Als het bijvoorbeeld ging om het gunnen van een bouwopdracht... of bij het besluit waar nieuwe wegen moesten worden, moesten worden aangelegd... dat hij de bedrijven die hem hadden betaald daarbij voortrok. Ja. Dat is de verdenking en dat kwam dus vandaag opnieuw aan de orde. Gisteren zagen we en hoorden we via jou iemand die voortdurend aan het woord was... ...om zich te verdedigen. Hoe ging dat vandaag? Nou, dat was eigenlijk vandaag niet heel veel anders. Uh, ik denk niet dat de rechter zo vaak zo'n welbespraakte verdachte tegenover zich uh, hebben. Hij heeft vandaag opnieuw gezegd dat hij wel degelijk facturen heeft gestuurd... ...omdat hij mensen nu eenmaal graag adviseert. Dat doe ik graag. Iedereen, ook u, als dat nodig mocht zijn, mevrouw de rechter... ...zei hij zelfs tegen de voorzitter. Maar, zei eens erbij, dat hij dat nooit heeft gedaan... ...als het raakte aan zijn bevoegdheden als gedeputeerde op het uh, provinciehuis. En ja, de bedragen die hij ontving... tussen 2005 en 2009... als gedeputeerde... Uh, zeiden de rechters... hoe komt u daar dan aan? Want ja u heeft geld gehad toen u nog gedeputeerde was. En toen was een verdediging dat dat stamde van voor zijn tijd... van eerdere contractafspraken. En dat hij toen had afgesproken om al die adviesvergoedingen... in delen uit te laten keren. Ja. En dat dat dan ook gebeurde... op het moment dat hij nog gedeputeerde was. Dus hij uh, uh, praat veel. Ja. En probeert... Uh, ja, de rechtbank toch te overtuigen dat hij, dat, hij, dat hij deugt. En gisteren had hij ook van die boodschappentassen bij zich met waarin volgens mij alle bonnetjes van de afgelopen 15 jaar zaten. Had hij dat ja. weer zich? Ja, één tas. Dus uh, niet het hele onderzoeksdossier past daarin. Met een opgestoken duim op die tas. Dat was het eerste wat mij opviel. Dus hij zit er positief in. Hij wil ook eigenlijk het liefst tot middernacht door. Hij wil zo snel mogelijk van deze zaak af. Nou, dat zal hem niet lukken, want de zaak loopt nu al uit. Morgen zou het OM met de strafeis komen tegen Hoijmeis en zijn genoten, Maar dat is al vandaag tot 18 november. Dus het duurt nog wel even hier in Haarlem. Dankjewel, Edwin. Edwin van den Berg was dat. John Hoka gaan we horen nu met het verkeer. John, ja. het is kwart over zes. Ik vind het tijd dat die files wat gaan afnemen. Ja, het neemt wel ietsje af. We zitten in ieder geval... De teller staat nu op 290 kilometer. Um, ik heb wel goed nieuws voor het verkeer op de A9. Richting Alkmaar, want bij Knop het Velsen... zijn zojuist alle rijstroken weer vrijgegeven. Kijk. Er staat nog wel 10 kilometer file vanaf Bathoeven Dorp. En er zijn twee ongelukken bijgekomen. Onder meer op de A2 Utrecht naar Den Bos bij Zaltbommel. Er staat 4 kilometer file en daar is de rechterrijs ook dicht. En op de A12 Den Haag naar Utrecht zijn ze op elkaar gebotst bij Reewijk. Ook daar staat inmiddels 4 kilometer en daar is de linkerrijs ook afgesloten. Topatletiek of voetbal? De gemeenteraad van Hengelo die gaat er vanavond over beslissen. We hebben het over de toekomst van het Fanny -Koen stadion. Blijven die FB, FKB, nee, FBK games bestaan... of verkoopt de gemeente het stadion aan FC Twente? Verslaggever en atletiek commentator Leon Daan die is er straks bij. Leon, want de vooruitzichten voor die games die zijn niet goed. Want, uh, als ze doorgaan, dan blijft de gemeente zitten met een tekort van een ton. Uh, en als het stadion wordt verkocht aan FC Twente... dan levert dat 281.000 euro op. Wat denk jij? Wordt het nog een groot uh, meeslepend politiek debat? Nou, ik denk het toch wel. Omdat uh, in vergelijking tot een maand geleden uh, heeft uh, de FBK nu uh, concreet richting uh, de gemeenteraad gezegd. Uh, de samenwerking met het sportmarketingbureau is gegarandeerd voor vijf jaar. met een bedrag van 250.000 euro. Uh, per jaar. Dus dat garanderen ze nu. Dat betekent dat daarmee uh, ja, de toekomst voor de FBK eigenlijk min of meer gegarandeerd is. Maar die 250.000 euro, die willen ze wel stoppen in de organisatie en besteden voor het aantrekken van, van topapeten en niet besteden aan het onderhoud van het stadion. Dat betekent dus wel dat die 100.000 euro tekort nog altijd blijft. Ja. Dus dat is een beetje het, uh, ja, het wisselgeld wat, uh, wat de stichting NBK kan inbrengen. Ja, en de vraag is dus inderdaad of de politiek daar waarmee akkoord gaat, want structureel ligt er een tekort van een ton op tafel. Nou heb ik begrepen dat vandaag een oud-wethouder... en ook iemand die we landelijk wel, wel kennen van GroenLinks... Henk Nijhoff eh, gezegd heeft dat, er, eh, ja, dat het voorstel eh, tegengehouden zal worden. Het voorstel heb ik dan over om te verkopen aan FC Twente. Ja, de vorige keer was er een motie ingediend door GroenLinks en PvdA. En die hebben dus gevraagd van... wij vragen de FBK Games voor een uitwerking van hun uh, financiële... ...onderbouwing van de sponsoring. Dat is dus gedaan. Daarmee lijkt het erop dat GroenLinks en PvdA... ...misschien het voordeel gaan geven... ...om tegen het voorstel te stemmen. Dat betekent dan dat ze een meerderheid krijgen... ...waardoor het voorstel uiteindelijk verworpen wordt. En dan blijft het FBK-stadion behouden voor tot atletiek. Ja, en iedereen zegt altijd... van ...dat is ongelooflijk belangrijk. Dat kan ik aan een sportcommentator vragen. Maar ik kan het ook vragen aan iemand die ooit de 800 meter heeft gelopen al daar... Ja, dat was dat jij is, toch? Is, dat is, ja, dat is, dat is inmiddels al alweer lang geleden, in de begin jaren negentig. Maar ja, nou ja, goed, het is natuurlijk wel een wedstrijd die uh, van grote internationale waarde is. Want het hoort bij de ja, 15 tot 20 uh, meest prestigieuze internationale atletiekwedstrijden, heb je door het, het baanatletiek. Ja, het is, een, uh, het is de, eigenlijk de enige wedstrijd van allure in, uh, in, in Nederland. En ja, het is ook een strijd die Hengelo toch op de, de internationale kaart gezet heeft. Dus wat dat betreft, vanuit sportief oogpunt, kun je zeggen: het zal heel erg jammer zijn als die FBK-games verdwijnen uit Hengelo. Nou, vanavond valt het besluit. Meer daarover, in ieder geval in langs de lijn. In met het oog op morgen, misschien ook wel als er al een besluit is. En anders morgenochtend in het Radio 1-journal. In ieder geval allemaal hier op Radio 1. De jongen die met een bericht op een internetforum... ervoor zorgde dat scholen in Leiden een hele dag gesloten bleven... die moet een werkstaf krijgen van 150 uur. Heeft heeft officier van justitie in Den Haag geëist. De jongen stond vanmiddag terecht voor de rechter. En Joris van der Kerkhoff was erbij. En daar zit hij. Hij is nu 19 jaar, rode konen... handen een beetje zenuwachtig over elkaar heen eh, wrijvend... blonde, korte haren, net jasje, nette broek, laarzen eh, daaronder... En hij luisterde aandachtig naar de vragen van de rechter... en uiteindelijk aan het eind van de ochtend ook naar de officier van justitie. Nadat op zondag bekend werd dat iemand via het internet gedreigd had met een schoolshooting... gebeurde er ineens van alles. De schooldirecteuren besloten de scholen op maandag te sluiten. Vele leerlingen en ouders waren bang... En de pers heeft zich massaal opgestort, waardoor het ineens een soort landelijke crisis werd. De verdachte geeft aan dat hij het bericht op internet niet zelf geplaatst heeft. Ze zaten met z'n allen in een guesthouse, een beetje te chillen, een biertje te drinken. En een jongen, een Canadees of een Amerikaan, hij weet het niet meer... die pakte zijn laptop en heeft uiteindelijk dit bericht geplaatst. De officier gelooft het niet. Zijn verklaring over de Canadees of de Amerikaan die met zijn laptop heeft gespeeld, acht ik niet geloofwaardig. Verdachte zegt namelijk dat hij die Amerikaan of Canadees nauwelijks kende. Hij weet niet eens zijn naam. Toch weet die Amerikaan of Canadees wel heel veel concrete dingen over verdachte. Voor iemand die hij net in een hostel heeft ontmoet... en waar hij gezellig biertjes mee aan het drinken was. En later, volgens de verdachte om aan te geven dat het echt een grap is... plaatst hij een bericht in het Nederlands erbij. En de officier haalt dat bericht aan. Kort daarna verscheen vanaf hetzelfde IP-adres als het eerste bericht... de volgende reactie op 4chan en dan met excuus voor het taalgebruik. Godverdomme, oké, okay, ik doe het maandag wel dan, kankerhomo's. En daar is wat mij betreft geen woord Engels bij. En het werd voor het onderzoeksteam dan ook duidelijk... dat we met een Nederlander te maken hebben. Het idee van de verdachte is dat hij hiermee aangeeft... dat het echt om een grap gaat. De officier geeft aan dat het juist aangeeft dat het geen grap is. Misschien dat het voor hem wel duidelijk was... maar voor de rest van de wereld heel duidelijk niet... Die tweede posting bevestigde juist het dreigende karakter. Het gaat om verschillende generaties, zegt de officier. De oude generatie is niet opgegroeid met internet, Twitter of Facebook. Zij zijn gewend dat alles via de post, de e-mail of de sms gaat. En daarbij zijn de berichten altijd gericht aan een specifieke groep mensen die zij zelf hebben geselecteerd. Ze hebben dus de controle over de groep mensen die kennis neemt van hun opmerkingen. En deze generatie die echt ook heel erg aan zijn privacy... Bij de jongere generatie ligt dat anders. En het liefst had ze echt een celstraf geëist. Maar ze heeft ook de jurisprudentie bekeken. En daaruit blijkt dat dat niet vol te houden is. Dus ze past zich aan. Een werkstraf voor de duur van 150 uur... te vervangen door 75 dagen hechtenis. Als hij dat niet goed uitvoert... en een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf... voor de duur van één maand met een proeftijd van twee jaar. En in zijn laatste woord verdedigt de verdachte zichzelf. Hij spreekt de officier van justitie tegen... en geeft ook aan dat hij zoveel aandacht niet had verwacht. Als er nou op die ene website was blijven staan... was er geen enkel probleem geweest. Draait zich om, vraagt aan zijn advocaten... die verder geen toelichting willen geven... of het zo allemaal gezegd is. Draait zich weer naar de rechter en de officier en zegt sorry. Joris van der Kerkhof was dat. Over twee weken volgt de uitspraak. Pijlen, dan weer zie je dance weer... See you then. was dat. Nou, niet alleen in Utrecht krijgen ze een nieuwe burgemeester. Ook in Amerika zijn er op veel plekken burgemeestersverkiezingen. Onder andere in New York en ook in andere staten worden nieuwe gouverneurs gekozen. Daar is ook een soort van verkiezingscoach. Correspondent Wessel de Jong. Wessel, hebben ze het nieuws al meegekregen dat Utrecht een nieuwe burgemeester heeft? Nee, ik ook, ik ook niet eerlijk gezegd. Nee. Oké, okay, dat is Jan van Zanen wordt dat. Oké, okay, hey. Goed, ja. weet je dat ook weer? Maar we willen van jou nou weer graag weten nou, wat het, hoe het gaat in New York. Want de stembussen zijn een paar uur open. Hoe is uh, ja, de opkomst? Ja, precies. Nou, opkomst is niet geweldig. Van de 4 miljoen kiesgerechten New Yorkers komt waarschijnlijk maar een miljoen opdagen. Dat is natuurlijk toch niet heel erg veel. Die verkiezingen leven niet heel erg. En bovendien denken de mensen dat de allerbelangrijkste kandidaten, de Blasio, dat hij die verkiezingen eigenlijk toch al in de pocket heeft. Met andere woorden, dat hij hun stem niet nodig heeft. Nou, Dat is eigenlijk heel vervelend voor deze democraten. de Blasio. Die heeft namelijk een bijzonder radicale agenda, heeft hij. Dus hij heeft ook wel een flink mandaat nodig van de kiezer. Wil hij al zijn plannen kunnen doorzetten? Maar zo radicaal? Wat gaat er gebeuren? Ja, alleen zijn achtergrond is natuurlijk al bijzonder radicaal. Als student in de tijd steunde hij de communistische revolutie in Nicaragua. Oh, hij ja. uh, hielp de Sandinisten, hielp hij met voedselprogramma's. Dus in de ogen van veel Amerikanen is het echt ongeveer een, uh, een communist. Dus het zal je niet verbazen dat hij in New York een soort Robin Hood belasting wil doorvoeren. Hij wil de rijken wil die gaan aanslaan. Nou, met dat extra geld wil hij vooral het onderwijs gaan opkrikken. Hij wil crashes gaan financieren. Want de achterstand die begint bij de allerjongste, die wil hij aanpakken pakken. Nou, dat is eigenlijk zijn allerbelangrijkste achtergrond. Maar als hij die belastingen dus echt fors wil verhogen, heeft hij wel een, een historische overwinning nodig. Heeft hij echt een landslide nodig. Wil hij die programmapunten allemaal kunnen doorzetten? Goed, oh, dat is New York. Maar er zijn nog veel meer verkiezingen op dit moment in Amerika. Ja, Welke ja, moeten, wij, moeten wij in Nederland eigenlijk in de gaten houden? Ja, zijn er twee die we, zijn er twee die we echt in de gaten moeten houden. Dat zijn de gouverneursverkiezingen in New Jersey en Virginia. En dan moet je eigenlijk vooral kijken naar de republikeinse kant, wat er aan die kant gaat uh, gebeuren. Kijk, dit zijn de eerste verkiezingen nu sinds die government shutdown. Hè? Toen in oktober 16 dagen lang de hele overheid zo'n beetje dicht werd gegooid. Hè? Daarover gaat de kiezer nu in feite een, een oordeel uitspreken. Nou, die, die government shutdown, dat was vooral een idee van de Tea Party. Die rechtervleugen van de Republikeinen. Nou, in Virginia zie je, daar hebben ze een Tea Party kandidaat, Cuccinelli. En waarschijnlijk gaat die heel erg dik verliezen. Nou, in New Jersey uh, staat ook een, een, een, uh, is er ook een, een, een Republikein verkiesbaar, Chris Christie. Dat is een hele gematigde Republikein. En die gaat waarschijnlijk die verkiezingen heel erg vet winnen. Dus je mag aannemen naar deze verkiezingen... dat de Republikeinen zich toch eens uh, op hun achterhoofd gaan krabben... En zich in af gaan vragen, ja, wat is nou eigenlijk de beste strategie om volgend jaar en dan jaar daarop, jaar en daarop, de, gewoon weer eens verkiezingen te gaan winnen. Want dat lukt ze al heel de tijd niet eigenlijk. Ja, corrigerende tik van de kiezer, dat is het eigenlijk. Dat, dat zit er een beetje aan te komen. Een referendum over het Obamacare, wat nu ook speelt heel erg. En ook inderdaad de kiezer die een, ja, zijn oordeel gaat vellen nu bij de stembus over, over die shutdown. Dankjewel, Wessel. En uh, de uitslag, dat horen we morgen dan uh, van jou. Wessel de Jong was dat vanuit Amerika. Gaan wij, want uh, het is uh, drie minuten voor half zeven. Snel naar Joost. Joost, ja, de avondspits. Bert. Wat is je stelling van vanavond? De avondspits, nou, de stelling is, uh, gaat over asfalt. Je weet, de VVD is, uh, is graag een asfaltpartij. De, de, de, de blij dat ik rijpartij uh, staat alleen een beetje in de schaduw. Want uh, in nog geen acht maanden tijd is er door hun eigen minister Schultz... Schulz moet ik geloven zeggen. Ja, Schultz. Voor miljarden juist gekort op nieuwe infrastructuur. Uh, en dat geld moest natuurlijk naar dat terugdraaien, weet je nog, van die inkomensafhankelijke zorgpremie. Yeah. Een grote fout vond ik dat toen al. Um, aantoonbaar is namelijk asfalt het enige middel dat het doorrijden echt verbeterd heeft. En mijn stelling is Bert, al dus uh, asfalt is de enige oplossing tegen files... Um, daarover praat ik met Sanne de Rauwe. Die gaat ook straks het debat in uh, met de minister vanavond in de Tweede Kamer. Hij is van het CDA. En Ivo Stumpe, ook zo'n mooi naam. Die is campagneleider verkeer van Milieudefensie. Nou, die is het niet helemaal met me eens. Ik hoop dat u er ook bij bent. Uh, bel de hotline. Nou, ik zou ik zeggen, van. er zijn genoeg mensen die nu in de file staan... die er een mening ja, over hebben. Ik geloof het ook. Hoeveel stond er nog? Uh, 2007? Och man, veel te veel. Veel te veel. Nou, die mensen mogen allemaal nu gaan bellen. 0800 1121. U heeft tijd. Hands free. Lekker bellen. Naar avondspits. Laat je mening horen. Van links en van rechts. Alles is welkom. Asfalt is de enige oplossing tegen files. Dat zeg ik, dat beweer ik en dat ga ik uitleggen. 0800 1121 dus. Of een hekje eens, Bert. Of een hekje oneens. Dat kan ook. Dan komt u vanzelf binnen bij Radio Roeptoeter. We zijn er met avondspits. Direct na het nieuws. Tot zo.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 Dit is Radio 1, het NOS-journaal. De zangeres van de Russische groep Pussy Riot, die al twee weken zoek was... is naar een strafkamp in het oosten van Siberië gebracht. Dat heeft haar man via Twitter laten weten. De zangeres zou twee weken geleden worden overgeplaatst... nadat ze in hongerstaking was gegaan. Ze zou naar een werkkamp in West-Rusland worden gebracht... maar daar kwam ze volgens haar familie nooit aan. De Russische autoriteiten willen niet zeggen waar ze is.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 En minister Dijsselbloem zou het liefst zien dat frauderende Rabo-medewerkers worden vervolgd. Vorige week werd bekend dat de Rabobank voor een kleine 800 miljoen euro schikkingen heeft getroffen... vanwege manipulatie met rentetarieven. Als er maar even mogelijkheden zijn, moet er vervolging worden ingesteld, zei Dijsselbloem bij RTLZ. Volgens hem is dat goed voor het rechtsgevoel. En dat zijn de hoofdpunten. Het weer. Hier is Willemijn Hubert. Op dit moment regent het op veel plaatsen in het land en er staat ook veel wind. Vooral in het westelijk en noordelijk kustgebied. Vanavond en ook het eerste deel van de nacht is er daarbij kans op zware windstoten... vooral in het noorden, langs de kust en ook op het IJsselmeer en de Wadden. De westenwind blijft flink doorstaan. Ook zijn er wat opklaringen, af en toe valt er nog een bui... en het kwik daalt naar 6 graden. En morgen start de dag met wat zon en is het overwegend droog... maar al gauw trekt vanuit de zuidwesten bewolking het land in... en in de loop van de dag gaat het weer regenen. De westenwind is matig, aan zee eerst krachtig, maar zwak later iets af. In de avond neemt hij echter weer toe in kracht... en draait daarbij richting het zuiden tot zuidwesten. En achter het regengebied aanstroomt tijdelijk zachtere lucht binnen... en in de nacht naar donderdag koelt het dan ook niet zo heel sterk af. De donderdag zelf verloopt bewolkt en regenachtig... maar wel met vrij hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. Het wordt gemiddeld 13 graden. Daarna, en ook in het weekend nog, blijven we in wisselvallig weer zitten... met geregeld buien of wat regen, af en toe wat zon... en temperaturen rond normaal zo'n 11 graden. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Door de regen is het nog een erg drukke apelspits. In totaal 225 kilometer file. Er zijn veel ongelukken gebeurd. zonder op de A9 richting Alkmaar... er staat voorknopend Rottelpolderplein 8 kilometer. De A12 in de richting Utrecht bij Reewek is het misgegaan. Daar staat 6 kilometer file. En daar is de linkerrij ook dicht. Op de A27 Gorkum richting Utrecht... voorknopend reis weer 3 kilometer. Ook daar is de linkerrijst ook afgesloten... De A28 van Utrecht naar Amersfoort. Bij de afrit Maarn een 4 kilometer. Ook daar is de linkerreis ook dicht. In het zuiden van het land op de A58 vanuit Breda richting Tilburg. Daar staat tussen Knopend Galder en Knopend Sint Andersbos 6 kilometer. Bij Knopend Sint Andersbos is de linkerijst ook dicht. En erg druk op de N15 komen we vanuit Europort richting Rotterdam. Tussen Spijkenissen, en Rotterdam-Sjaloos 15 kilometer. En in het midden van het land op de N50 Emmeloord richting Zwolle. Daar is de weg dicht bij Kampen door een ongeluk. Er staat inmiddels een file van 4 kilometer. Dit is radio 1. WNL. Avondspits, Joost Eerdmans. Asfalt is de enige oplossing tegen files. Dit is het beste onderbergadres van Radio 1. Haak in op het verbale gevecht van vandaag. Welkom bij Avondspits. Bel WNL. 0800 1121. Ja, goedenavond. Een goede infrastructuur is van onschatbare waarde voor onze economie. Jarenlang betaalden we kapitalen voor stilstand. Met dank aan alle linkse partijen. De PVDA voorop. Nu er eindelijk is aangetoond dat meer wegen de vierde druk daadwerkelijk wegnemen, komt er uitgerekend dankzij de Blij Dat Ik Rijpartij VVD de klad weer in. Net nu de recessie over zijn hoogtepunt heen lijkt te zijn, schrapt het kabinet voor miljarden aan nieuwe infra en komen GroenLinks oplossingen als thuiswerken, carpoolen en iedereen de trein in, weer om de linkse hoek kijken. Als ik de weg op ga, wil ik doorrijden. Waar betaal ik anders wegenbelasting voor? Meer asfalt is het enige dat echt werkt tegen files. Bel WNO, 0800 121. Welkom luisteraars, wat is uw oplossing tegen files? De mijne is meer rijbanen werkt aantoonbaar Toet het u maar mee, 0800 Of een Twitter, dat uh, gaat al goed op Twitter. Zie ik, hekje eens, hekje oneens. Een behoorlijk uh, aantal reacties wat er al binnenloopt. Hoeveel tijd bent u kwijt aan files? Kunt u mij dat zeggen? Per dag bijvoorbeeld, hoeveel uur of minuten? En levert u dat nou stress op? Uh, heeft u er last van? Zegt u, het hoort erbij. Ik ben er zelfs een beetje aan gewend. U mag het, uh, u mag het laten weten. Um, Johan Beers twittert, Eerdmans bent oneens. Efficiënter gebruik van het huidige asfalt. Meer karpoolen en meer thuiswerk, zegt hij. En rondloontjes is er ook niet mee. Je hebt meer asfalt, meer afritten, meer weefbeweging is, meer file. Eerder slimme verkeersverdeling en duidelijk snelheidsregime. En ik ben een verkeerskundige. En dat zegt hij er gewoon bij op Twitter. Eh, ik ga eens kijken bij de bellers. Uh, Bart van Os kwam als eerste binnen uh, uit Amersfoort. Goedenavond, Bart. Goedenavond, Joost. Ben je onderweg? Uh, onderweg. En niet in de, de file? De file aan het opzijlen. Aha, dat klinkt beter... Binnen door, kruipt door, sluipt door. Dat is jouw oplossing. En wat zeg je van, van mijn stelling? Nou, deels mee eens, maar um, het groot probleem ligt denk ik bij het gebruik van de capaciteit van de weg. Die onnodig links rijden uh, is denk ik een grote voorzaker. Ja. Ongelukken, mensen die niet opletten, uh, uh, waarbij direct rijstroken worden afgesloten, iedereen daaromheen moet. Elke ochtend hoor je altijd files in verband met ongelukken. En uh, het beter opletten op de weg uh, en niet op elkaar knallen. Ja. Zou uh, ook erg bijdragen. Ja. En ik ben het ook eens met de laatste persoon die je net noemde in zijn Twitterbericht. Mm. De verkeerskundige. Um, uh, de rechtcapaciteit is ook niet altijd goed afgestemd naar mijn mening op elkaar. Bij bijvoorbeeld knooppunten uh, van een, uh, een A1 naar een A28. Um, mm. uh, daar zijn vier banen aan de ene kant. Vier banen uh, uh, uh, aan de banen aan de vervolgroute. Ja. En um, dat sluit niet goed aan op elkaar. Ja, dus... die, uh, en dan... Dan wel meer asfalt. Dus ja. je zegt twee dingen, mentaliteit van de weggebruikers... en het tweede is beter benutten van het uh, bestaande parcours, uh, zeg je. Wat vind je ervan dat de VVD-minister Schultz... 8 miljard heeft wegbezuinigd van nieuwe infrastructuur? Ja, ik denk dat kiezen is of delen. Als het 8 miljard aan de ene kant... dan is het wel weer 8 miljard aan de andere kant. Daar heb okay. ik niet zo'n heel veel moeite mee. Ik denk... Uh, daar, uh, daar spijt het pijn en bij een ander uh, ministerie doet het u minder pijn. Nee, maar omdat uh, Ton Elias is een VVD-kamerlid dat nogal uh, toetert over het, het verkeer... en heeft allerlei op oplossingen. Het is toch wel die VVD dan weer die dat, dat, dat toelaat. Dat is, dat is niet, niet handig voor een autopartij, zeg ik dan. Uh, dat ben ik wel met je eens. Oké, okay. dan dank ik jou zeer Bart van Os. En succes met de weg via de Bijroute uh, naar Amersfoort. Dank je zeer. Las Boelen twint het oneens. Uh, met radar, afstandshouder, snelweg, treintjes, zo dat is één woord. Gaan we ook heel veel files bestrijden. Hij zegt tank vooruit vooral. Ik ga naar Sander de Rauwe, want die moet het debat in zometeen. Uh, Sander de Rauwe is Tweede Kamerlid voor het CDA. En wel nu aan de lijn. Sander, goedenavond. Joost, goedenavond. Leuk jou weer te spreken. Uh, nou, je bent goed bezig, Sander. Je bent volgens mij de VVD rechts aan het inhalen. En daar hou ik van. Ja, volgens mij uh, ben ik de enige die mij houdt aan het pleidooi van de VVD. dat zij rechts ingehaald uh, mogen worden. Ja. Uh, overigens komt dat niet omdat het CDA nu in één keer zo rechts is. maar omdat de club van Ton Elias uh, links aan het boemelen is. Kijk, je zegt wel. zes one-liners in, in twee zinnen, man. Dat is ongelooflijk. Ja, ik heb even geoefend uh, voor de spiegel. Jij uh, Joost. Jij staat, <laughs> staat er goed bij, uh, moet ik zeggen, Sander. Daar, daar hou ik van. Maar het is wel een beetje waar, natuurlijk. Jullie zijn uh, een beetje aan de rechterkant aan het opschuren. Dat vindt niet iedereen binnen het CDA, dacht ik. Maar ik vind het een hele, heel verstandig geluid. Um, maar goed, los daarvan dat verkeersverhaal. Um, ja, jij hebt uh, vanochtend misschien wel gehoord wat Ton Elias zei. Want uh, dat is natuurlijk de VVD-woord voor de verkeer. Die begon jou een beetje de mantel uit te vegen daar uh, bij, uh, bij Sven Kokkeman. Want die vindt dat jij allemaal plannen maakt met ongedekte checks... Ja, dat heb ik nadien ook van een paar mensen gehoord. Die zeiden, hoe zit dat te draaien? Je kan wel klagen dat er meer naar infrastructuur moet... maar levert het CDA ook? Mm. Nou, Ik heb ontzettend goed nieuws, ook voor Ton Elias. Om 7 uur beginnen wij met het debat. En drie uur geleden hebben wij een amendement ingediend... van bijna 4 miljard euro die wij gedekt hebben. En dat betekent dat het CDA uh, voor de komende jaren, tot 2028... dan lopen alle infraplannen. Dus uh, bijna 4 miljard extra gaat vrijmaken voor wegen, Kijk. spoorlijnen en binnenvaart. En die is gedekt, heeft ook uh, Dijsselbloem erkend. Die heeft ook gezegd, ik ben het niet mee eens, maar het kan. En die is ook uh, doorgerekend in de tegenbegrotingen van uh, mijn uh, collega en aanvoerder uh, Buma. Ja, want, want waar betaal je het van? Je gooit dus 3,8 miljoen miljard op het vuur. Dat klinkt goed inderdaad. Je zegt voor wegen, voor water en voor... Spoorlijnen. spoorlijnen? Ja. Dat is een hoop geld. Waar betaal je dat dan inderdaad mee? Ja, wij betalen dat van alle sociale projecten die dit kabinet nodig heeft... om de werkloosheid te bestrijden. En wij hebben daar heel veel moeite mee. Want wij stellen dat je juist met de infra-investeringen werk creëert... Oh. Uh, en uh, dat geld kun je dus beter benutten om mensen aan het werk te houden... dan straks uh, een bedankje te krijgen van de PvdA omdat je een sociaal project hebt aangenomen. Ja. Dus wij ja. kiezen gewoon voor werk en niet voor bijstandsbanen. Uh, voor die samenleving, niet voor een grote overheid. Ja. En daarom uh, geven wij aan, ook in de tegenbegroting en ook in het gedekte amendement... een uh, kwart miljard bij Sociale Zakenweg voor sociale projecten uitgerekend. Want één ding weet ik zeker, als ik een bouwvakker vraag... wat heb jij liever, gewoon je werk? Of een uitkering van ascher, dan weet ik wel wat hij antwoordt. Ja, dat geloof ik ook dat ik dat kan invullen. Uh, maar nou nog even, Sander. Jij zegt heel, heel snel, dat levert ons baan op. Maar als jij dit soort bedragen gaat aanbesteden, dan kan het geld volgens mij zomaar binnen Europa uh, verdwijnen in, uh, naar bouwers in Italië of Frankrijk. Ja, je zou natuurlijk kunnen zeggen... dan uh, daar gaan er allemaal Italiaanse en Duitse bouwbedrijven hier aan de slag. Ja. Uh, gelukkig is het zo dat we bij de meeste... eigenlijk vrijwel alle aanbestedingen op de weg gewoon zien... dat dat Nederlandse bedrijven zijn. En dat is ook wel een beetje logisch. Kijk, als jij uh, je asfaltmachine en betonwagen uit Italië naar Nederland moet rijden... dan is het echt wel wat duurder... als onze grote Nederlandse bedrijven dat uh, gewoon aan de weg uh, kunnen leveren. Ja. Dus juist infra... Het juist echt een kenmerk van als je dat uh, ontwikkelt... dan levert dat niet alleen echt Nederlandse banen op... omdat juist die sector in Nederland heel sterk is. Maar twee, en dat moet je niet vergeten Joost... er zijn mm. ook heel veel mensen die, die zeggen... Ach, een paar miljard uh, minder is niet zo erg bij infra... maar deze rekening betaal je altijd na een paar jaar. Nee, dat geloof ik. Nu gaat het nog redelijk, omdat wij eigenlijk gewoon Eurlings-dividend trekken. He, Camille Eurlings heeft echt die asfaltmachines aangeschaft en aan het werk gezet. Zo, je zit echt goed op de campagnestoel, uh, Sander. Ja. ja, het duurt nog even. Nee, maar, door. Uh, maar kijk, uh, die, die, die ronken en ruiken nu nog wel ja. een beetje... maar die gaan steeds langzamer draaien. Ik zag ook de reactie van de VVD, dat die machines draaien nu nog wel even. Ja, dan ja. denk ik, ja, nu nog wel hey, even. Ja. Maar hoe zit het over vier jaar, uh, VVD? Zo, daar heb je hem. Maar Sander, uh, dan wil ik toch van je weten... je hebt dat nou zo netjes ingediend en de, de, de minister zegt... nou, het kan in ieder geval. Dat dat is, dat, dat is punt 1. Maar heb je ook een beetje draagvlak in de Tweede Kamer voor dat amendement? Ja, het sneeuw is, uh, als wij als CDA op willen komen voor infrastructuur en de automobilist... dan hebben we toch echt de partij nodig uh, van de VVD. Ja, Kijk, de en? VVV, uh, da daar, uh, daar kan ik op dit uh, dossier mee lezen en schrijven. Ja. Uh, wij hebben echt dezelfde agenda. Uh, voorkom dat die file chaos weer ontstaat. Want we weten gewoon dat die eraan komt. Dat kun je nu al zien al uh -huh. aankomen. Maar de VVD moet echt om. Die moet echt onder dit kabinet uh, Samsung vandaan op dit punt. Ja. Op deze manier komt het uiteindelijk Maar wat goed. zegt Ton Elias dan tegen jou? Dat hij dit niet zei? Dat ga ik over twintig minuten horen, want om zeven uur begint de begroting ja. van infrastructuur en milieu. Maar het argument vanochtend, wat trouwens dus nergens op sloeg, dat de plannen nee. ongedekt zijn... Je hebt nu wat ja. laten horen waarmee je het ook dekt. Dus dat zal ja, toch dus ook... Ja, dus nu is het de... wat mij betreft maar ja, de VVD-avond en als zij dus echt willen opkomen, dan kan het. Er ligt een amendement, hij is gedekt. En we het kan, maar ja, ze is... zitten weer vastgeklonken aan die PvdA met die linkse plannetjes. Dan moeten ze natuurlijk ook weer... Ja, dat blijft, dat blijft natuurlijk altijd moeilijk voor, voor zo'n VVD. Oh, nou, kan je Het geval... opkomen voor ja. werk is, is niet per se recht. Banen behouden is niet per se recht. Nee, dat Investeren is ook zo. Investeren in sporen is niet per se recht. Dus ik zou ook nou ja, toch een pleidooi bij de PvdA ja. doen. Van jongens, als jullie op willen komen voor echte banen... Ja, je hoeft mij niet te overtuigen inderdaad, Sander. Maar ik zou de PvdA... Maar daar heb ik hele rare plannen van gehoord. Want die willen op glas gaan rijden, geloof ik. Hè? Want Adje Kuiken, dat is ook jouw collega van de PvdA... die willen de gekste dingen, geloof ik, op het uh, mobiliteitsfront... Nou, ik, ik, ik, ik ga mij verbazen vanavond, ja. uh, maar ik richt mij allereerst even op de, op de eigen CDA-plannen, uh, extra aanleggen en dat kan. Uh, het is goed voor het werk nu en voor straks. En uh, wie weet dat ik ook met Arbeid de Partij van de Arbeid Precies. mee ga krijgen. Sander, ik wens jou gewoon heel veel succes namens nou, ons allen, wou ik bijna zeggen, bij WNL. Want ik, uh, wij houden van de weg, dus ik, uh, ik zou zeggen, zet hem door en ik hoop dat je amendementen uh, steun krijgt. Joost, dankjewel. Goeie C uitzending. Oké, okay, je. Zanne de Rauwe hoorde u, tweede kamerlid van het CDA. Die gaat zo meteen om zeven uur in het debat. De degens kruisen met minister Schulz. Maar ook met die VVD van Ton Elias. Die nog niet eens drie staat te springen om dit amendement. Wat ik het wel een heel goed idee vind. Uh, u kunt nog reageren op mijn stelling. Asfalt is de enige oplossing tegen files. Het CDA zet er 3,8 miljard even onder en tegen aan. Dat vind ik niet verkeerd. Smurvin zegt extra asfalt tolweeg aanleggen. Joost, kan ik eindelijk eens een keer doorrijden in de spits? En Tjerk Langman zegt gedeeltelijk één. Ook al geheel inhaalverbod voor vrachtwagens vindt hij goed. Nederlandse wegen zijn structureel veel en veel te druk. Nou, er wordt goed gebeld op het nummer 0800 1121. Er komt binnen Adam uit Almelo. Hallo, Hallo goedenavond. Hallo Adam. Yes, vertel. Hoi. Nou, uh, ik ben elke dag vanaf Almelo naar Nijmegen toe, al jaren. Uh, sinds een half jaar terug is er een derde bijbaan uh, aangebouwd of aangemaakt op de A1 bij Loggen ja uh, Vroeger had ik er altijd druk, druk, druk, druk, druk wachten, wachten, wachten. Nou, sinds, uh, sinds die derde rijbaan erbij is, ja. loopt het allemaal soepeltjes. Kan ik gewoon flink doorrijden. En dan kwartier zit ik weer vast, omdat die derde rijbaan weer afloopt. Dan gaat hij weer terug naar twee, precies. En dan zit je weer vast. Ja, dus ja, jij... Je, je, hebt er bij, je hebt er bijna niks aan. Je hebt er niks aan. Geloof jij in dingen als uh, telewerken, carpoolen... Uh, de trein. Nee, nee, nee, nee, nee, kan wel tot een bepaald punt, maar kan ook niet altijd. Nee, nee, is zo, ja, Adam. Ik denk dat we voor ja. samenwerking. Hier en daar, oké. Okay, kan nog een keer doorgaan, doorgaan. Maar ja, na een bepaald auto ook. Dan wordt het daar weer druk. Ja, ja precies. Oké, okay, Adam. Ja, dan dank dan je, moet je daar weer bouwen. Dan moet je daar weer gaan bouwen. Nou goed, het blijft altijd moeilijk. Maar goed, ja. er komen steeds meer auto's bij. Dat weten we ook, luisteraars. En dan wordt het alleen maar drukker. Zeker als die recessie afloopt. En de economie weer gaat spurten. Dan, dan zul je zien wat er gaat gebeuren op de weg. De broer van Nico, hé, hey, dat is een tijdje geleden. Die zegt oneens, banenverlies werkt het beste tegen files... VVD, ik dank daarvoor. Kijk, dat is een doordenkertje. En vrouwtje zegt mij ook oneens. Het is veel te kortere bocht. Meer voor flexwerken, thuiswerken, wisselrooster en carpoolen plus een beter OV. Ja, dat is echt een mooie GroenLinks-tweet. Dirk Jan uit Bekendonk, welkom. Goedendag, Joost. Nou, ik heb al een half uurtje te veel opzetten. Maar uh, de hele infrastructuur, daar moet een beter plan onder liggen. Wat ze nu gedaan hebben in Nederland, is dus die A2 tussen Amsterdam en Utrecht. Daar hebben ze een plaat asfalt neergelegd waar niemand voor u van wordt. Vervolgens komen we bij Utrecht, dan vliegen we maar snel naar Zalbonden toe en dan moeten wij drie baans de Waalbrug over. Ja. Er is gewoon, hoe moeten wij naar het zuiden in Nederland? We hebben vier bruggetjes over de Waal, we ja, ja. twee eigenlijk. Ja. de Modijbrug en de Arnhem. En de rest is allemaal van die lokale bruggetjes, Je gaat nergens op. Nee, ik ken, ze, ik ken ze, we hebben zo. ze hier ook. Ja, ja, Ik ken ze. Ja, ze tuften wij verder. Dat is het lastige met bruggetjes, dat, daar wil nog wel eens wat vaststaan. Uh, dan moet je een tunnel neerleggen of iets dergelijks, uh, of de brug verbreden. De hele infrastructuur duurt niet. Men moet het groter plan maken om te zeggen, als je je kunt beter in het verkeer... We hebben gigantische problemen van Oost en West vanuit Rotterdam, dat is ook maar die twee. De A15, nou, dat is één grote verkeertrein geworden. Ja. Bij ons zit Eindhoven de A67, dat is één lange vrachtwagen in de rechterkant. Ja, ja. En ja, zo gaan we maar door. Maar, je moet een plan maken, hoe ga je met scheren om in de toekomst? Ja, maar Dirk Jan, je hoeft niet, niet, niet van hopig te worden, want het CDA komt ons tegemoet, van rechts. Want die komen met 3,8 miljard aanzetten, heb ik net van de Sanne de Rauwe gehoord. Dat is toch uh, niet verkeerd? Deze Waalbrug, Waalbrug ligt er nu nog, ik denk, 20 jaar, ik weet het precies. En het is nu al een drama en het is wel te klein ding. Je moet het complete plan in één keer maken. Je kunt niet ja. de A2 en tien keren, wat natuurlijk nu gaan doen, aan. Nee, precies, Dat, geen... Geen stukje bij stukje, bedoel je, maar echt even een, een beter integraal plan voor het, het wegennet? Dat zeg je? Ja. Oké, okay, Dirk-Jan, dankjewel. Um, Nico van de Band, we hadden net nog je broer op de tweet. Welkom, Nico. Hallo, ik ben Nico. Ik Hallo. hoor je en duidelijk. Mooi. Hé, uh, hey, Jos. jij bent toch altijd zo voor de VVD met de auto en zo? Hm. Maar wie, die zijn toch nou bezig met de wegenbelasting aan te verhogen en dergelijke, dat het auto eigenlijk toch zo belachelijk duur wordt? Ja. Ik bedoel, zo, uh, zo uh, VVD is dat nou ook weer niet. Nou, ik ben niet altijd voor en de VVD. Ik denk, Overigens vanavond zeker oh, nee, niet. Ik ben ik blij om dat te horen. Nee, dat ik ik ben ik blij om dat te horen. En, maar waarom niet met wat meer mensen de trein in? Als de trein nou eens wat goedkoper wordt uh, als het auto rijden Want volgens mij ben ik, als ik met de trein ga, meer geld kwijt om van A naar B te komen als met de auto. Ja. Uh, en ja, dan, als dat wat goedkoper wordt, gaan mensen toch de keuze maken om uit die auto te komen. En dan is er voor jou veel meer plek op de, op de weg. Jij Ik rijden. hou van de trein, Nico. Mij hoef je daar ook niet van te overtuigen. Maar het werkt gewoon niet voor iedereen die in de auto naar zijn baas moet. Om die met die niet trein... Niet voor iedereen, maar voor nee. heel veel mensen die nu niet met de trein gaan... Nee. zou het misschien wel kunnen werken okay. als het goedkoper werd. Dank, en dan zie je ja. die mensen al die verbindingen kwijt. Dank voor de tip, Nico van de band. Merci 0800 1121. Mijn stelling asfalt is de enige oplossing tegen files. Ik ga naar Ivo Stumpen. Ivo, goedenavond. Goedenavond. Jij bent campagneleider Verkeer van Milieudefensie. Dus jullie hebben diverse campagneleiders op, op meerdere taakgebieden, zie ik al. Ja, dat klopt. En, uh, en Ivo, een eentje ook. Jij ja. nee, dan ben ik. En dit ben jij, want jij bent, zit bij Verkeer. Nou, dat komt goed uit. Um, ja, ik zeg doorrijden is beter voor het milieu dan stilstaan. Ben je dat met me eens? Uh, ja, dat klopt. Uh, stilstaande auto's die, die zijn eigenlijk nergens goed voor... en stationair draaiende auto's zijn gewoon slecht, dus dat ja. moeten we niet hebben. Dus, dus, dus dan is mijn, mijn optelsommetje... dan moet je volgens mij wel wat weeg aanleggen als mensen willen doorrijden. Dat, dat is nou, het tweede punt. Of je doet het met veel minder auto's. En dat is natuurlijk de andere kant. Kijk, files krijg je niet door te weinig asfalt, maar door te veel auto's. En als we iets doen aan de hoeveelheid hm. verkeer... Dan hebben we niet alleen de files opgelost. En kan iedereen weer daar zijn waar die, we, waar die naartoe wil. Maar we hebben ook de milieuproblemen van voorstel aangepakt. Ja, we, veel slimmer. Maar goedkoper. Ja, ja, ja, het is absoluut. Het, het is een oplossing. Dan zou je op de tekentafel zeggen van minder auto's, minder files. Maar mensen hebben toch het recht, zou je bijna zeggen, wel om een auto aan te schaffen. Je ziet ook dat meer mensen auto's meerdere auto's per gezin uh, kopen. Uh, die worden ook steeds milieuvriendelijker. Dus wat dat betreft, neemt het probleem relatief af. En mensen betalen de wegbelasting voor de IVO, moeten we niet vergeten. Ja, maar daar gaat nog steeds heel veel overheidsgeld bij. Zeker als je alle maatschappelijke kosten die dat autoverkeer met zich meebrengt, zou doorberekenen aan de automobilist. Dus ook de milieukosten, tot en met de verkeerslessen aan je kinderen al die kosten die daarbij komen. Dan, uh, dan wordt het plaatje heel anders. Wij ja. denken dat het veel verstandiger is om vooral, vooral te kijken hoe kunnen we het doen met minder verkeer. Want wie wil er nou uiteindelijk in de file staan of überhaupt op de snelweg zijn? Dat wil je ja. Nee, nee, nee, nee. Er leeft ook nog stress nee. op. Ja. ja, tuurlijk. Dus dan kan maar, je dat veel slimmer in Maar Ivo, het punt is. Al dat verkeer, ja. He? Ja. Nee, het punt voor mij is, kijk, we hebben dit alles geprobeerd. De die, die automobilist is uitgeknepen tot en met als melkkoe gebruikt enzovoort. Kwartje van, hoe heet het? Ja, het was het kwartje van kok. Het is allemaal gedaan en geprobeerd en, en, en, en mislukt. Mijn punt is, het enige waar, waar je nu in van inderdaad door Eurlings denk gestart... is die wegenuitbreiding, het wegennet verbreden, uh, meer, meer rijbaan aanleggen. Dat heeft nou aantoonbaar gewerkt om de mensen te laten doorkarren. Is toch De logisch. enige manier waarom dat nu heeft geholpen is dat we tegelijkertijd een economische crisis hadden... en dat we al vier jaar lang geen groei meer hebben van het autoverkeer. En wij zijn helemaal niet voor om nou snelwegen te gaan slopen. Wat we hebben, laten we het gewoon lekker liggen voorlopig. Maar je kunt wel door minder autoverkeer zien dat die files enorm afnemen. En hoe wil je dat, voor dat ver, voor bereiken, dan minder auto's? Nou, als je, als je kijkt dat wij nu met, uh, met slimmer uh, werken en ook wonen en werken dichter bij elkaar gaan brengen. Door uh, een andere manier te gaan reizen, mobiliteit wat meer te verdelen over de dag en uiteindelijk ook te gaan kijken... hoe je met kilometerheffing en het afschaffen Ja, daar gaan, we gaan we weer. Worden we weer uitgeknepen. Nou ja, ik, ik adviseer ook iedereen... om dat vooral niet te gaan betalen. Nee. Dan, uh, <laughs> maar ga, dat ga is we wel erg we dwangmatig. Dat doen ze ook inderdaad in, in, in het, meer het oosten van de, van de, van de wereld. Dat, dat, dat wil je toch niet in Nederland? Dat mensen Noem weer... Een hè? Noem eens een voorbeeld. Nou, ik bedoel meer de techniek om mensen te dwingen. In het, in het westen uh, van, van de wereld... bijvoorbeeld in Londen... Heeft, hebben we gezien dat de concession charge... rond Londen gigantisch heeft geholpen... om het file om de stad uit te halen. Te ja, ja, ja, ja, ja. Dat heeft echt maar enorm... Maar de snelweg op... Dat kun je met de snelweg ook doen. En ik vind dat eigenlijk ook zeker rond die grote steden... een oplossing. Als je nu kijkt waar de meeste files staan... dan zijn het auto's die proberen de stad in en uit te komen. Dat zijn helemaal niet meer die klassieke punten... rond, rond een brug hmm, of een tunnel. Het slaat weg, uh, ja. Juist, juist, rond die steden. En je kunt niet eindeloos asfalt toevoegen... Op die snelweg, zonder dat je uiteindelijk in de stad vastloopt. Nou, Ivo... dus al die auto's op die snelweg, die willen daar niet zijn. Die willen ergens in de stad of waar ze vandaan komen, in een woonwijk zijn. En daar heb je uiteindelijk ook al die problemen. Ik, dus ik... dat afval lost het gewoon niet op. Ja, ik zet er nog geen hekje eens bij, Ivo. Maar het is wel, je geeft wel duidelijk blijk van een mooi tegengeluid. En daar wil ik je voor danken, Ivo Stumpe. Hoorde u, campagneleider Verkeer van Milieudefensie. U kunt nog net inhaken, 0800 1121. Dit is Radio Roeptoeter. Asfalt is de enige oplossing tegen files, zeg ik eh, bij avondspits van WNL. Harry van Alven zegt oneens. Hoe meer asfalt, hoe meer verkeer. En dan heb je steeds meer asfalt nodig. En dat levert meer CO2-problemen op. Ik ga naar Frans Blom uit Krimpen aan de IJssel. Goedemorgen nou, Frans. Goedenavond. Nou, ik ben het gedeeltelijk met je eens... Uh, aan de ene kant dan denk ik... ja, uh, er zijn, uh, tegenwoordig is er genoeg asfalt... want de, de, de virus die ontstaan... die ontstaan eigenlijk tegenwoordig hoofdzakelijk uit ongeluk... als je dat hoort op de radio. Ja, dus dat betekent eigenlijk dat we genoeg hebben. Aan de andere kant zeg ik... Ik heb de ontwikkeling meegemaakt dat ik vroeger met de bus door de Maas Tunnel ging. We kregen de eerste Brie we kregen de tweede Brie ja. We kregen de Benelux Tunnel uitgebreid. En de A20 bleef nog steeds hetzelfde nauwe weggetje ja. wat we hebben. Ja, dat wordt nou, aangepakt. Dan zeg ik nee, een ander, klopt. Dan ik aan de andere kant, de A13. Heb ik ook meegemaakt, natuurlijk. Mm. Uh, ging van 100 naar 80. Nee, het probleem was erop gelost. Minder neerslag. Ja, dat is waar. Alleen vanaf 16 over tot Den Haag staat tegenwoordig vast. Ja. ja. Dan heb je daar ook weer de neerslag. De neerslag ontstaat hoofdzakelijk uit auto's die stationair staan te draaien. De neerslag, Dat is de grootste vrouw ja, die er is. Okay. Okay. Dan hebben we tegenwoordig hebben we ook weer, als er een file is ergens... omdat er een vrachtwagen of een auto kapot staat... dan wordt er gelijk een baan afgesloten. Maak van die vluchtstroken of van die reparatiestroken zoals je in België hebt... sleep hem daarheen en maak die baan vrij... Dan ja, heb je ook dat, geen files meer. Dat lukt niet dat heel snel met de vraagwagen. Maar ik snap je... Oké, okay, Frans Blom, dankjewel voor deze nuttige uh, adviezen eigenlijk. Ik ga nog even naar agaat een vrouwenstem op deze radio. agaat goedenavond. Ja, goedenavond. U spreekt met agaat Brandsma uit Drachten. Hallo. Ik, hallo. Ik hou al jaren een pleidooi voor een treinlijn, een spoorlijn... langs de A6 naar het noorden en langs de A7... langs Drachten, Groningen, naar Duitsland... Waarom? Uh, het noorden heeft niet het grootste probleem uiteraard, maar uh, ook de mensen uit het noorden moeten af en toe naar het westen en het zuiden ja, en ja. verstoppen daarmee de files en de wegen. Maar er loopt toch en een prachtige de, intercitylijn uh, vanaf Groningen naar, naar Rotterdam? Je rijdt vanuit Friesland, als je daar, uh, daar kun je alleen maar in Leeuwarden of in Heerenveen op de trein stappen. Ja en dan rij je 100 kilometer om als je naar het westen moet. Dat was 30 jaar geleden al zo en dat is nog steeds zo. Mm. En uh, de verbindingen zijn heel erg slecht... waardoor je uh, zelfs al sta je een half uur in de file tussen Almere en Amsterdam... nog steeds een uur eerder in Amsterdam bent met de ja. auto dan met de trein. Misschien een dus, trein over de Afsluitdijk. Zou dat, dat, goede... zou een, dat zou ook een optie zijn. Maar uh, als je een trein uh, langs de A6 is allemaal ruimte... Je hoeft er weinig uh, steden of dorpen voor te verleggen. Hmm. En je zou het, uh, de files rond Randstad ontzettend ontlasten. Kijk, oké. Okay. Agaad, ik wil je danken voor je reactie bij Avondspits. Ik lees nog uw tweets voor. Jezegi Lemmert zegt oneens... de wegen uitbreiden is korte termijn. Openbaar vervoer beter inrichten en meer flex werken, dat begint gewoon bij de overheid. En Sonja van Portvliet zegt hekje eens, Joost, asfalt kunnen we ook nog eens tot drie keer recyclen. Dat vindt ze ook een mooie uh, manier om kansen te pakken. En Jan Jacob zegt ook mee eens, je kunt wel denken dat het verhogen van de brandstofprijs helpt, maar je jaagt mensen niet zomaar uit hun heilige koe. Dat is het voor vanavond luisteraars. Ik dank nog Marcel, Jan en Jacob die komen nog binnen, maar we kunnen er niet meer bij komen want het loopt al tegen zevenen. We zijn er doorheen. Dank u wel voor de reactie op de stelling. Asfalt is de enige oplossing tegen we zullen hem vanavond online zetten, dan kunt u nog eens rustig terugluisteren. Dit was het weer, een half uurtje stellingmakerij verzorgd door uw omroep WNL. Het debat over de begroting, infrastructuur en het milieu met Sander de Rauwe kunt u straks volgen op Politiek 24 vanaf 7 uur. Hier begint straks Kunststof met daarin arts en filosoof Bert Keizer te gast. Jelly Brouwer neemt plaats achter de microfoon. En WNL is vannacht weer te horen luisteraars van 2 tot 6 uur. Vanacht dus op deze zender met nog steeds wakker en nu al wakker. morgenochtend vanaf 7 uur is WNL weer vertegenwoordigd op Nederland 1 met vandaag de dag. Bedankt voor het tweeten en bellen. Vergeet ons niet op Twitter te volgen. Twitter.com, apersnaadje, avondspits WNL. U kunt dan de 1300ste volger worden. Zet hem op. Morgenavond ben ik weer terug. Vanaf 7 hier op Radio 1. De nieuwe aflevering. Tot dan en voor nu, fijne avond.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 Kijk op absautoherstel.nl. Vertrouw je van de, vrouw, de lucht, snel. ABS Autoherstel. Dit is Radio 1.